gingen bijna 500 chemische bedrijven ruim 7300 keer in de fout. Vaak deugde de brandbeveiliging niet... en ook werden machines slecht onderhouden... waardoor giftige gassen kunnen ontsnappen. De VS waarschuwt landen in het Middellandse zeegebied... om de Iraanse olietanker Grace One niet toe te laten in een haven. Het schip lag al een tijdje aan de ketting in Gibraltar... en de VS wil niet dat het schip doorreist. De tanker heeft olie uit Iran aan boord... De winst die de verkoop oplevert gaat volgens de VS naar de Iraanse revolutionaire garde. Volgens persbureau Reuters beschouwen de Amerikanen eventuele hulp aan het schip als hulpverlening aan een terroristische organisatie. Gebruikers van datingwebsites van The Right Link krijgen hun geld terug. Het bedrijf heeft mensen misleid met nepprofielen. De gebruikers dachten dat ze in gesprek waren met vrouwen die een date wilden... Maar in werkelijkheid waren ze aan het chatten met medewerkers van het bedrijf. Sommige bezoekers spendeerden duizenden euro's aan chatberichten. De keuken van de marinierskazerne in Doorn is per direct gesloten. Door achterstallig onderhoud is het er vies... en kan er ook niet goed meer worden schoongemaakt... zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het AD. De achtergebleven vuil trekt bovendien ongedierte aan. In Doorn zitten 1800 mariniers. Defensie laat een nieuwe keuken bouwen... En kijkt of er in de tussentijd foodtrucks langs kunnen komen op de kazerne. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt vanmiddag 19 tot 21 graden. In de avond wordt het overal droog. Zijn er brede opklaringen. Morgen overwegend droog een graadje warmer. En in de dagen daarna loopt de temperatuur geleidelijk op. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het, het. En jij beleeft het. Zon zon zee. Zandvoort de Zom. zomer heeft. Zom. Dit is de zomer van ZFM. Ja. Goedemorgen. 9 uur. 2 over 9, 3 over 9. 4 over 9. Hier zijn Daryl Bol en John O.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 Never Crazy, crazy smile on my Darryl, John praat my uh, ZFM en praat John praat er, praat er, praat er, praat Prachtig nummer. er, uh, ja, werkelijk er, prachtig nummer. Ik heb er, enorm er, genoten. Ik hoop jullie ook. ZFM en... Uh... Morgen is het uh, Zing in de Zomer. Bij Mooi Weer zingen we buiten in de zon... bij het plein van het louis Carré. En een enthousiaste liveband zorgt voor zonnige meezingers. Uh, verzoekjes nemen ze graag aan. Nou, wat wil je nog meer? Dat wordt uh, heel erg gezellig. Vooraf wel, uh, als je mee wil zingen... Uh, aanmelden bij de balie van de blauwe tram... En dat kan je ook, uh, kan je ook uh, met de telefoon doen. 023 3040 700. Dus uh, 3040 40 700. Als je dat uh, leuk lijkt. Nou ja, uh, uh, ik weet niet. Misschien, uh, misschien zou het leuk zijn. Ik, uh, het zou zomaar kunnen. Dat noem ik nu al hier. Gejogen. ZFM, goedemorgen allemaal. Uh, David Bowie helaas veel te ons ontvallen, bijzonder talent. Prachtige nummers gemaakt. Zo ook als deze. Rebel Rebel en deze is live. Ook wel leuk. I you like me and you like it all. You love dancing when you look so You Love man's when they play it hard. You want more, you want it fast. They put you down, they say I'm wrong. You your thing, you put them on, Yeah! je live gezien in Amsterdam in Paradiso. Was waanzinnig. Zeker de moeite waard. En uh, nee, ja, zoals gezegd ben ik natuurlijk... Be niet... Ja, natuurlijk. Ben ik niet alleen, uh, want ik ben hier met uh, Hey Google. Hey Google, hoe is het ermee? Ik sta klaar om te helpen. Kan ik je verrassen met iets leuks of iets anders voor je doen? Uh, heb je een spreekwoord? Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd. Nou, dus is dat wijsheid of is dit wijsheid? Dit, uh, dit kan je niet eigenlijk niet, uh, niet over. Ik zal nog eens wat vragen. Hey uh, Google, hoe is het met je? Hey Google, hoe is het met je? Ik was net wat leuke dingen voor je aan het klaarzetten. Zeg maar wat je wilt. Een tongbreker, een kijkje in mijn glazen bol of een willekeurig getal? Uh, doe eens een uh, willekeurig uh, tongbreker. Jeukt jouw jeukerige jeukneus net zo jeukerig... als mijn jeukerige jeukneus jeukt? Ja, mijn neus jeukt ook zoals jouw jeukerige jeukneus jeukt. <laughs> ja, op zich is het best grappig. Maar uh, even kijken wat we uh, verder... Kan je ook wat zingen? Hé, hey Google, kan je ook zingen? Hey Google, kan je ook zingen? Muziek, liedjes, daar kan ik zo van genieten... maar ik ben een beetje verkouden vandaag. <tie> <tie> <laughs> nou ja, dat zijn wel van die dingen waarvan je denkt dan uh... Daar kan ik wat mee. Ja, techniek is wel uh, bijzonder hoor tegenwoordig. Hier is Andy. watch guy watch a dame on any street town.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 Girls by. Ja, dat zijn leuke uh, groeners. Zoals dat heet, dat, uh, die muziek uh, soort groeners. En uh, ik heb hier de vijf lekkerste cocktails. Want uh, het wordt weer mooi weer uh, komend weekend. En dan uh, zou je misschien wel een cocktail willen. Op nummer uh, uh, uh, vijf is de Surf. Een speciaal voor Zandvoort ontwikkelde cocktail. Een mix van gin, d'amour, bulls Blue en verse citroen en tonic. Zorgt voor een frisse maar zoete cocktail. Daar hebben we vier. De Cocktail Del Amour In Meijer aan Zee te verkrijgen. Uh, trouwens uh, de service uh, verkrijgbaar bij verschillende strandpaviljoens. Uh, Coppa del, uh, uh, del Amor is uh, bij Meer en Zee te krijgen. En dat is een uh, combinatie van liqueur 43... met uh, verse cranberry en limoensap... Oh, maak deze hemelse cocktail lekker verfrissend. Dan de, op drie de Mango Sunrise bij Mango Beach Bar uh, te krijgen. Dat is uh, tequila Sunrise. Maar dan even anders. Uh, zijn. Het schijnt heel lekker te zijn met uh, tequila moonin cherry en mango sap. Uh, dan op twee de Scropino, ja, bij MMX uh, in de Haltestraat nummer 13. Lekker liggen bakken en dan, uh, daarna naar uh, MMX. En dan een heerlijke Scropino, dat is een Italiaanse, uh, uh, Italiaans heerlijk drankje. En dan op één, ja, natuurlijk de Aperol Sprits. En uh, dat is een, uh, ja, uit Noord-Italië, maar het is heerlijk fris. En uh, ja, die kan je bijna overal krijgen, maar een club Tien heeft, uh, heeft hem het meeste uh, zeg maar, uh, uh, te koop gezet. Het van begin af aan draaien veel leuker. I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. ZFM, goedemorgen allemaal. Kort over negen. Als je om negen uur op je werk had moeten zijn, ben je nu te laat. Het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. To the Grapevine, Marvin Gaye. Uh, prachtig, prachtig, prachtige muziek. En uh, uh, Marvin Gaye is helaas niet meer onder ons. Uh, uh, vermoord door zijn vader, dat kan je ook niet verzinnen. Uh, als je dit weekend uh, heel veel uh, uh, Aster Martens uh, uh, ziet rijden in Zandvoort, dan klopt dat. Want er is uh, 24 en 25 augustus de spectacolo, de sportivo. 2019, dat weet ik niet in het Italiaans. Maar dat is een, een, ja, een, een, een, een evenement van Alfa Romeo op het circuit. En als je een fan bent van Alfa Romeo's, is het natuurlijk zeker de moeite waard om even te gaan kijken. Want het is hartstikke leuk. Al die mooie oude, oude, oude auto's. Die daar allemaal uh, rondrijden. En met al die mensen die er zoveel liefde aan uh, geven. om die auto's op de weg te houden. Ja, wij, wij, wij boffen maar met het circuit. Hier in Zandvoort. Dit gaat niet over Zandvoort, maar over New York. Barbara Streisand. En die kan best een beetje zingen. Luister maar. Nee, dit is er niet. Dit is de toeteraar. Dit, dit nog steeds. En hier komt ze. Kom maar. Mooie muziek hebben we wel hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit was... Uh, dit was zij. Barbara Stijns. Prachtige muziek. Prachtige zangeres. Maar ook een hele goede actrice. Want ze heeft in heel veel films uh, meegespeeld. Uh, um, en, en, en niet zonder, uh, zonder uh, geheel succes. En uh, wat dat betreft... Ja, uh, goed, goed, goed bezig. Goed bezig. KD is nog... Ik ben gek van de Beatles, dus ik draai altijd wel een paar liedjes van de Beatles. En dit was Till There Was You. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them. No, I never saw them at all, there was you Then there was music and wonderful roses They tell me in sweet fragrant meadows Of dawn and dew There was love all around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 Beatles met Till There Was You. Paul McCartney zong het. En uh, het was uit, uh, ik denk, uh, eind 60 jaar, begin 70 jaar of zoiets. Als je uh, dit weekend uh, van uh, 23 tot uh, met uh, 25 augustus uh, um, uh, niet uh, in Zandvoort bent, maar in, in Haarlem... kan je uh, ook nog even naar het uh, Proefpark Haarlem. Dat is... Uh, Drie dagen lang foodtruck festival met uh, meer dan 30 foodtrucks barretjes, live muziek en DJ's. Nou, helemaal gezellig natuurlijk. Dus uh, ook in Haarlem kan je nog wel het een en ander uh, zien en uh, uh, beleven. Dus uh, ja, je hoeft je niet uh, enorm te, te, te, te, te vervelen, deze, uh, dit weekend met het mooie weer. Geniet ervan! Zet even. Wanneer geef jij je bloed?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 Verborgen nooit wordt er meer dan een tip van de sluier opgelift. Boudewijn de Groot. in Nederlands-Indië, en opgegroeid in Haarlem, en in heemsteden. op de Cesar-Franklaan, daar heeft hij gewoond, hij zat ook op het Cornet Lyceum, Dus ze komt wel aardig uit de buurt hier, dat kan je zeggen, dus dat was uh, een tip van de sluier. Eens even kijken of we nog wat nieuws hebben, hey Google, hoe is het ermee? Het gaat geweldig vandaag, want ik heb weer ontzettend veel geleerd. Hé, hey Google, wat is het nieuws? Hier volgt het laatste nieuws. Van ANP Nieuws om ongeveer 5 voor 9 ochtends vandaag. Goedemorgen, ik ben Robert Jan Knook. Tienduizenden mensen die in nepprofielen zijn getrapt op datingsites, krijgen hun geld terug. De autoriteit Consumenten Markt heeft dat afgesproken met het bedrijf achter websites als Flirten.nl en Echtemeisjes.nl. Op zo'n site kon je tegen betaling chatten met iemand die je leuk vond. In werkelijkheid had je contact met een medewerker. In Praag is het hoger beroep bezig in de zaak van de Nederlandse broers. die vorig jaar een ober hebben mishandeld. De rechtbank gaf hen straffen van vijf en zes jaar. Mogelijk doet het Hof in Tsjechië vandaag ook al uitspraak. De vechtpartij, waar een filmpje van is... zorgde voor grote verontwaardigingen in zowel Nederland als Tsjechië. Kaartjes voor de trein kun je binnenkort ook kopen... bij reisbureaus, hotelketens of leasebedrijven. De NS gaat deals sluiten met zulke bedrijven. Ze kunnen dan treinkilometers inkopen. Niemand met een leaseauto zal dan een keertje de trein kunnen pakken... als je zijn tankpas laat zien. Twee dagen voor zijn dood heeft de omstreden miljardair Jeffrey Epstein... zijn testament veranderd. Ruim 520 miljoen euro gaat naar een fonds, schrijft de New York Post... Dat is slecht nieuws voor vrouwen die zeggen door Epstein misbruikt te zijn. Voor hen wordt het nu lastiger om via een rechtszaak een schadevergoeding te krijgen. Bijna een kwart van de Nederlanders had vorig jaar problemen met slapen. Dat meldt het CBS en het komt vooral door piekeren en pijn. De slaapproblemen zorgen overdag onder meer voor concentratieverlies, een slecht humeur en vergeetachtigheid. En mensen die niet werken hebben daar meer last van dan mensen met een baan. Het weer nog veel zon, hier en daar een bui, 19 tot 22 graden is het. Morgen opnieuw zon en waarschijnlijk droog, en daarna wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws. Nou, Van 538 nieuws om ongeveer 9 uur. Nee, nou, hey Google, hey Google, stop maar. Hey, Google, stop maar.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 night Walk Ditmaal zonder Sony. Die was niet zo lief voor haar. Die sloeg er een beetje. Oh, dat was erg zeg. Ja, dat soort dingen gebeuren dan. hè? Goedemorgen, ZFM. En uh, ja, we draaien de leukste muziek voor je. Dus even kijken wat we nu krijgen. De Dikster. Ja, op heeft krijg je weer een stukje reclame te De meest gestreamde tracks van dit moment. Nou, misschien kunnen we Google even vragen of ze nog wat uh, leuke dingen kan uh, zeggen. Hey Google. Beetje een mop. Waarom keek de eenzame visser zo blij? Hij had iemand aan de haak geslagen. Ah. <laughs> nou, dat is toch wel heel grappig... Hè? dat je dat soort uh, dingen tegenkomt. Uh, Walter uh, Sands komt hier binnen. En uh, die doet uh, morgen weer een, uh, een ochtendprogramma. En uh, zo proberen we de ochtend een beetje vrolijker te krijgen... dan ze al waren. En uh, ja, uh, wij uh, zitten te wachten dat... Pardon. Oh, ho, ho. ho. Hey, rustig. Google, stop maar. zaak van de Nederlandse Google, stop maar. Google, stop maar. Hé hey, Google, stop maar. Ja, af en toe doet ze eigen dingen en uh, denkt ze uh, alleen maar aan zichzelf. Maar wij moeten dat. Uh, ja, wij moeten dat uh, zeg maar. Mooie nummer waar je oren van Heb ik dat weer? Zo, uh, hoe lang duurt dit zeg? Wat, wat een idioterie. Even kijken, start me even opnieuw op jongens, want dan, uh, anders wordt het allemaal één grote uh, drama. En het is uh, ja het blijft natuurlijk allemaal uh, techniek. En ik had een, uh, ja, ik had een account die het helemaal deed. Maar ja, dan, uh, dan haal je wat weg. En dan denk je nou, de, de ene kant denk je dat het goedkoper is. Aan de andere kant wordt het alleen maar duurder. En onhandiger. Even kijken hoor, wat, uh, wat gaan we draaien? Ik heb uh, nog wel wat leuke, leuke liedjes in de aanbieding. En uh, wat is leuk? Nou, dit vind we waarschijnlijk wel heel erg leuk. Ja, zie Als je wel. maar de tijd neemt, ZFM, het geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Cultuur evenementen, nieuws uit de gemeente en Fleetwood Mac. bent Fleetwood Mac bij ZFM. Goedemorgen allemaal, uh, dit is uh, ZFM. En uh, wij hebben de allerleukste muziek voor je. En de leukste, uh, uh, de, de, de handigste informatie over Zandvoort. Want. Uh, high, hier is Paul McCartney. En. Looking for a home in the heart of the country. The heart of the country. Na de Beatles is hij met deze plaat doorgegaan. Het is echt een hele leuke plaat. Rem heet hij. En, uh, hij is uh, van uh, begin 70 jaar. En, uh, ik, heb hem nog, uh, ik heb hem nog gekocht in die tijd. En uh, ja, dan, uh, dan draai je dat helemaal plat. Uh, het radioprogramma Los Vast keert uh, eenmalig terug op uh, Radio 5. Uh, met uh, Jan Rietman. En dat is toch ook wel leuk om uh, dat, dat soort dingen weer eens te horen. Uh, ik weet niet precies wat hij uh, gaat doen... maar uh, het zal wel uh, live muziek zijn... met uh, heel veel mooie, uh, mooie uh, oude artiesten... die me nog kennen uit het verleden. Ook een van mijn favorieten hier... Uh, is uh, George Michael op ZFM. Het geluid van Zandvoort. De 24 uur per dag... Van dit is ZFM. Goedemorgen ZFM. 24 uur per dag. De allermooiste muziek. En dit is Bruno Mars. Beetje moderner tussendoor. Mag best. That's what I like. ZFM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 I like it, lucky for you Ik heb het er net met, uh, met Walter over, over leeftijd. Nou, je kan zeggen dat uh, leeftijd uh, is. Uh, ja, dat geldt eigenlijk niet meer. Het is, uh, leeftijd is een uh, soort van. Uh, nou, als je nu uh, 60 bent, is dat het nieuwe 20, zoiets. En uh, als je 40 bent, is dat het uh, nieuwe uh, 16. Ja. Toch? Nou ja, dan weten we dat. En dan hoeven we daar ons ook niet meer druk over te maken. Maar wat wel leuk is, is al die leuke oude MUZIEK en daar blijf ik wel een beetje in hangen. Linus Kinnert. Ken je hem nog? Goeie platen. Je zet even een goedemorgen. Dit is de laatste. Ik ben er donderdag weer. Veel plezier. Geniet ervan.